Kijkers met het NOS Journaal. In de Venezolaanse hoofdstad Caracas zijn luide explosies gehoord. En op beelden zijn helikopters te zien, melden internationale persbureaus. De ontploffingen lijken te komen van een groot militair complex ten zuiden van de stad. Maar dat is nog niet bevestigd. Er zijn wel meldingen dat het complex wordt geëvacueerd. En in de omgeving is ook de stroom uitgevallen. Venezuela spreekt van Amerikaanse agressie... Of de VS ook iets te maken heeft met de aanval is nog niet helemaal duidelijk. De Amerikanen hebben de afgelopen maanden... wel steeds meer troepen richting Venezuela gestuurd. Dat was volgens president Trump nodig... omdat er veel drugs gesmokkeld zouden worden... richting de VS vanuit Venezuela. Het KNMI heeft de waarschuwing voor gladheid op de weg... door sneeuw uitgebreid. Code oranje geldt tot het eind van de ochtend... niet alleen voor Utrecht en Gelderland... maar ook voor Noord-Holland en Zuid-Holland en Brabant. Vannacht zijn al meerdere ongelukken gebeurd door de gladheid. In Brabant gaat de zoektocht naar de vermiste Mick vanochtend verder. Daarbij krijgt de politie hulp van het veteranen -search Team en vrijwilligers. De 19-jarige Mick uit Helmond wordt sinds gisternacht vermist. Hij is vermoedelijk zonder schoenen en in korte broek vanuit huis vertrokken en niet meer teruggekomen. Hij werd gisterochtend nog gezien in Asten, een dorp op meer dan 10 kilometer van Helmond. Mick heeft een verstandelijke beperking en zowel de politie als zijn familie maakt zich grote zorgen om hem. En de Nederlandse darter Gian van Veen is door naar de finale van het wereldkampioenschap. Hij is de derde Nederlander ooit die de finale haalt van het WK darts. na Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen. Gian van Veen versloeg Gary Anderson met 6-3 in sets. De finale met van Veen is vanavond tegen Luke Littler. Het weer op veel plekken, regen of sneeuw. De meeste buien vallen ook in het midden en zuiden. En daardoor kan het overal glad zijn ook op de weg. Vanmiddag is er meer zon en dan wordt het maximaal 5 graden.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 Toebak leeft. Ja, nou kan je in ieder geval, zijn wel bijzonder. Natuurlijk, het is hartstikke glad buiten en uh, ligt sneeuw. Dus ik wil zeggen, dus wees voorzichtig. Alles is iedere keer weer hetzelfde. Bij Toebak leeft. Bij ZFM. Het tweede gedeelte van het rijdenprogramma. Straks hebben we het ook onder andere over de geschiedenis. Er zijn ook weer een aantal mensen jarig. Oh ja, oh, hier gast is jarig. Jezus, oh, die was altijd zo melig met zo'n opmerking. Straks er meer over. En uiteindelijk was er ook... Er was ook een gigantische storm. Jezus. Er liep echt de spuilgaten uit. Maar goed, daar straks meer over. Eerst met even een plaatje uit de autodoos die momenteel weer bij een serie te zien is. Ik heb het over de Stereophonics en dat leuke Dakota. nummer van de Stereophonics. Krachtige muziek van de Language Sex, Violence and Other. En dit is er momenteel in een van de Nederlandse serie als, uh, als leader, geloof ik. Goed, het heette dus Dakota. Hier de het toepakleven het tweede geluid is in het radioprogramma. En kijk in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, zeker. 1976, 3 januari. uitzonderlijk zware storm in West-Europa. Langs de hele Noordzeekust waren de windstoten... Twee doden kwamen daarbij het omleven en een afstaatdijk, echt een auto ging te water. En uiteindelijk een dijk raakte een stuk, Ameland is een heel groot stuk strand weggespoeld, duin ook. Het hotel Stijnvoort is weggeblazen en uiteindelijk ging ook nog een kerk in Leeuwarden tegen de, tegen de vlakte. En het dak van een kerk in Amstelveen ging eraf. Dus uh, om, omgewaaide boom zie ik nog een bevrooto in Amsterdam. Dus, nou, het was wel een uh, zeer onrustig nachtje. Ja. Van 2 naar 3 januari 1976. Ja, er waren er meer, hè? Want ja. in 2018, dat is dan zeven jaar geleden inmiddels. gaat naar aanleiding van ook, ook zo'n storm. voor het eerst alle stormvloedkeringen tegelijk dicht. Zo. Nou, dat is extreem, hè? Want het is meestal een stukje. Ja, ja. En dat is wel heel apart, vind ik het. Iets anders is nog in 2004 vlucht. 604, een Boeing 737 van Egyptische Flash Airlines... stort neer in de Rode Zee. In de cockpit, de simpele turn over de Red Sea... is taking a bizarre twist. Captain Khedir doesn't like the way his plane is behaving. Why? Aircraft is turning right. Turning right? How turning right? The plane is supposed to be turning left on its way to Cairo. It's turning in the opposite direction. Het is een Egyptische uh, uh, vluchthaven, is hier op weg naar Parijs en boven de Rode Zee uh, gaat het vliegtuig een andere kant op en het ruikt uit koers. En uiteindelijk stort het op uh, 15 kilometer in zee en uh, ze dachten eerst dat het een terrorische aanslag was. Uiteindelijk gingen ze de, uh, de, de, de zwarte doos naluisteren en daar horen ze toch duidelijk dat de piloot, de hoofdbestuurder, uh, beslissingen neemt die niet helemaal kloppen. Links, rechts. Hij schijnt last te hebben gehad van duizeligheid. Was niet georiënteerd. Gedesoriënteerd was hij. En zijn co-piloot, duidelijk minder ervaren in vlucht. Durfde hem niet tegen te spreken. En uiteindelijk, na 24 seconden, toen was het laat. Toen stortte het vliegtuig in de zee. Uiteindelijk hebben de autoriteiten daar in Egypte een tijdje tegengesproken dat dit het feit was wat er gebeurd was. Die zeiden van nee, er is iets anders gebeurd. Maar dit lijkt er toch wel erg op dat het gewoon, ja. Door één piloot de boel is fout gelopen. Ja. Wat gebeurt er nog meer? Menselijke fouten. Ja. Uh, in 1521 Maarten Luther, dat was een Duits-Protestantse theoloog en Reformator. En zijn volgelingen worden door de paus Leo X geëxcommuniceerd door de pauselijke Bul Decree Romanum Pontificem. Ja hij was er dus tegen, want die, uh, ze af, de laatste aflaat was dan dat je. Uh, ze wilden eigenlijk uh, de, de, de grote kerk in uh, Rome ze weer gaan, uh, gaan uh, opbouwen. En uh, ze, wilden, ze wilden de Sint-Pieterskerk. En die aflaten werden dan verkocht. De jubileum aflaat, jawel. Wees blij dat je dat kan doen. En, uh, maar die werd verkocht aan nabestaanden van mensen die inmiddels waren overleden. En daarmee kon zijn doodgeliefde een jaar of na nou, meerdere jaren zelfs, dat lag eraan hoeveel je betaalde... Ja. vagevuurbesparing. Okay. Nou, dat vond hij belachelijk, die hele... die uh, <laughs> is heel creatief Luther. En hij heeft dus toen uh, sommige, hij heeft een brandstapel gemaakt... en uh, hij heeft gewoon uh, iets uh, helemaal uh, lopen te verbranden en zo. En uiteindelijk is hij dus geëxcommuniceerd. Het grappige is trouwens dat... dat 441 jaar later yeah. dat uh, paus Johannes de 23e Fidel Castro excommuniceert. Oh, dat ja. Gebeurt dan ook? Maar ik heb ook gehoord dat die uh, paus de vorige, vorige paus die wilde eigenlijk wilde hij hem toch weer uh, herstellen dat die, uh, die excommunicatie opgegeven werd. Zoveel jaren later. Ja, ja, ja. Ik wat de onzin ah, allemaal, De kerk is maar, zo je... langzaam aan het veranderen. zeker. Ja. Maar ja, die aflaten wel bijzonder. Dat je zeg maar. Je, je, je, je weg naar de hemel kan uh, kopen. Dat kan ook al heb je Met jezelf. Ik kan ontzettend misdragen. Je kan hem gewoon kopen. Helemaal geen punt. Ik denk nou. dat Trump dat ook doet, namelijk hoor. Nee, die, die, die is, die is die al is de ook held. De die is al voor de kerk. Die is gewoon al de held. Dus die, die ja. hoeft allemaal niks te kopen. Goed. Oh, dat is waar. Dat is In 1994. Oh ja. De eerste aflevering van. Onderweg naar morgen. Ja, het loopt vanaf uh, 1994 naar 2010 en ze produceerden is door Pieter Reumer. Uiteindelijk is het op Nederland 2, Veronica Jory in Nederland 3, uiteindelijk op het, op het internet te vinden. En Uiteindelijk zijn er uh, 3.225 afleveringen gemaakt in zeven seizoenen en iedereen herkende van zichzelf iets in het leven van deze oh, ja. spelers. Ja, ik vond het ja. echt mooi onderweg naar morgen, ik heb het echt zo vaak <coughs> niet naar gekeken. Niet naar gekeken. <laughs> In 1990 slaagt Ernest Rutherford erin om een atoom te splitsen. Hij wordt ook wel de vader van de kernfysica genoemd. Onder meer bekend van de verstrooiing van Rutherford, het atoommodel... en de ontdekking van het proton. Dus dat is toch wel een hele bekende man. Maar ja. ik had zeggen, eerlijk gezegd nog nooit van hem gehoord. Ja, ik had er wel eens van gehoord. Maar ja? er zijn zoveel wetenschappers die altijd iets hebben betekend daarin. Want dat ja. Had, ja, het is nu ook door uh, Anthony Henry denk ik denk dat je daar moet spreken. Dat is een vrouw, trouwens. Dat moet je straks een verkeerde uitspraak. Die heeft de radioactief al ontdekt. En hij is er verder mee gaan experimenteren. Het kwam er uiteindelijk dat je dus een atoom kan afsplitsen. En daar kwam weer een heel ander proces bij vrij. En nou ja, goed. Hij heeft er ook allerlei prijzen voor gekregen. Echt heel goed. Mooi. Jippie, hoor. Zijn we zo blij mee dat je daar prijs voor hebt gekregen. En dat je die atomen hebt ontdekt. Maar goed, ja. Vaak als je weer iets ontdekt. kan je iets goeds mee doen. Maar je kan er ook iets slechts mee doen. Nou, iets anders wat er natuurlijk weer, weer speelde. En dat vond ik ook wel weer grappig om te lezen. Is dat eigenlijk dat. Uh, uh, Waar heb ik het staan? Daar doe ik straks anders wel. Ja, laten we eerst de muziek doen straks de verjaardag. En hebben wij natuurlijk nog de verjaardag. Ja, eerst even muziek. We hebben het nieuwe album uit Vicky En Dit heet Little Love. Yes, we're a little off. A little en je kan ook zingen with a little love. Echt, alles kan je erop kwijt. Gewoon natuurlijk. De, zeker, laatste plaats van Biffy Clyro. Lekker popplaat En zo heet die toepakleef op de radio. En dit hadden we net gehad. We hebben nu tijd voor de verjaardagen. Zeker. Zeker, wie kijkt... Uh, wie... Uh, wie is die? jaren of zo. Jaren zijn geweest, sorry. ben helemaal de draad kwijt. Ja, ik hoor Goed. het. Ik hoor het. Hij is uh, 82 jaar oud geworden. Hij overleed in 1973. En ja, wat hij, wat hij toen geschreven heeft, is, is pas jaren later is daar een film van gemaakt. Natuurlijk. Ja, wat ik ik is het? Hobbit. Ik heb het er ook over J.R.R. Tolkien. Hij is de meest bekende in de Band van de Ring. Het legend vertellt ja. van een ring die creëerd door een an anciende ewel dat zijn wereld de paur to wereld. Hij is de vader van de moderne fantasieliteratuur. En dit is veel later dus ook uiteindelijk nog uitgebracht. Zijn vader was ook al een schrijver, die heeft ook allerlei dingen geschreven. Maar hij is echt een uh, fantasieschrijver geworden. Nou ja, hij is wereldberoemd geworden natuurlijk. En zeker later nog weer met deze films. Maar goed, hij zal vanuit zijn graf kijken en denkt: wauw, wat heb ik bereikt allemaal. En zo ook in die band van de Ringer heeft hij echt van, van 1937 tot 1949 aan gewerkt. Hè? Ja. Nu ja, snap het ik al waar die film zo lang... pillen om te lezen. Ja, echt een bizar ding ook. Gewoon dat je denkt, het gewone leven snap ik al niet, maar dit... We hadden het vroeger oh. thuis in boekvorm. En ja. het, is, het is wel echt misschien wel dertig jaar later of zo dat het pas echt verfilmd werd. Ja. ja. ja. Dus, maar maar goed, de vraag is natuurlijk wel, zullen ze daar nog bij, nu bij stil nog bij staan? Dat, is, zijn er nog meetings om het, het leven van deze man nog even te vieren? Misschien, ja, ja, ja. ik heb geen idee. Ja, ja goed, niks over. Ja. Je zijn nog meer jarig of ja. ja, jarig Vandaag weet? is Mel Gibson jarig. Hij is natuurlijk... Uh, hij is van 1956, hij wordt het 70 dit jaar. Yeah. Maar ja, hij is wel bekend van ook allerlei uh, actiemovies. Maar ook wel ge geweldig is dat uh, die film van What Women Want. Dat hij dan uh, ka de gedachten kan horen van, uh, van vrouwen. En dan, hoor je, dan zie je hem gewoon staan dat hij naar buiten loopt en naast een taxi uh, op een taxi wacht. Een oh, ja. kwartier uh, die gaat regelen. En dan hoort, ze, ho hoort hij haar eens zeggen: hmm, ik ga je. Oh, wat wil ik je even lekker pakken? Weet je, is zo. Dat vindt hij dan wel leuk, weet je wel. Maar hij, hij weet alles wat vrouwen zeggen. En dan gaat hij op een gegeven moment ook dan een vrouw... die ernstig uh, met zichzelf in knoop zit... die gaat hij uiteindelijk redden. Omdat hij ziet dat ze zelfmoord gaat plegen en zo. Dat vond ik wel heel mooi. Ja, dat is wel mooi. Maar er hangt toch ook een heel ander verhaaltje aan Mel Gibson. Het begon dus ook allemaal met die, pla of die plaat... die uh, debuut in 1977 Summer City. Maar hij kwam echt op, uh, op het beeld met deze film. You don't want to make Max mad. When Max gets mad, he gets evil. American International presents Mad Max. The Maximum Force of the Future. 1979, Mad Max en Mel Gibson speelt hem. Het is een politieagent die echt over lijken gaat. En het is echt een film dat je denkt, het is duister. Hij heeft een scherp randje laten die, die auto's door de woestijn en Door zo. de woestijn, Reiselijk het gevecht om, om uh, benzine. En ook uh, een of andere uh, uh, rasgek uh, uh, die dan echt iedereen het leven zuur maakt. Later komen we in wat luchtige films terecht. Onder andere Legal Weapons. <laughs> <Yeah>. <laughs> you het going crazy? Ja. Yeah. you call me crazy? You think crazy? Hey, yeah, yeah. yeah, you want to see crazy? See yeah. Now that's a real badge, I'm a real cop and this is a real fucking gun. Okay, pal. He nose is in the dirt asshole. Oké, okay, daar speelde hij dus de dochter Snow, en een gekke politieagent die dus uh, ja, op een hele humoristische manier de uh, crime met, uh, oppakt. oppakt. Uiteindelijk yeah. waar hij nog veel meer mee in de in Pictocom The Passion of the Christ yeah. en dat ging over het lijden, het laatste dagen het lijden van Jezus Christus. Daardoor werd hij ook wel een beetje antisemitist uh, genoemd, omdat die, ja, die Joden gingen redelijk tekeer op deze uh, Christ. En dat uh, werd flink uitvergroot. Maar ja, diegene die Jesus Christ Superstar deed, die is dan ook een uh, antisemitist. Eigenlijk, eigenlijk wel, maar dit was echt een sadistische film hoor. Als je keek hoe hij gemarteld werd, was echt een, niet prettig om naar te kijken. Nee, alsof een marteling ooit wel prettig is. Nee. Maar goed, die werd ja. wel echt goed uitgelegd. Je denkt, moet het zo op deze manier? Ik ja, wil mijn ja. ogen er met je voor sluiten. Maar goed, uiteindelijk werd hij ook nog aangehouden met drank achter het stuur. Ja. En tijdens de aanhouding was hij niet zo nuchter meer. Riep hij ook al antisemitische opmerkingen? Dus hij eh, oh, had wel een ja, heel ja, scherp ja. randje aan deze gast. Maar goed, hij maakt nog zes films. De laatste film, Monster. Uh, uh, Sommer is uh, uit uh, 2024. Ja, maar hij ontvangt gewoon een gaatje van 25 ja. miljoen dollar per film. Precies. Niet te geloven. En het schijnt dus ook dat hij... Uh, inmiddels al negen kinderen heeft bij verschillende vrouwen. Oh, echt waar? Ja. Negen dus, kinderen, dan ben je al redelijk fanatiek bezig ja, geweest. Ja, ja, ja, ja. Zes zonen had hij, ja, uiteindelijk kreeg hij zijn dochter. Ja. En uh, in 2017 nog, werd hij voor de negende keer vader, dit keer van een zoon. Dus uh, moet je nagaan. Dus heeft hij dan zeven, zeven zonen en twee dochters of zo. Moet je nagaan. Ja, ja, ja. Ja, maar hij ja, heeft geld genoeg, dus... Uh, ik kan genoeg nannies inhuren, hè? Dat is zeker waar. In, nou ja, goed. Ja. Uh, uh, iemand die eigenlijk wat meer lach op het gezicht heeft, uh, heeft gemaakt, is de Albert Mol. Ja, zeker. Ja. Was de panelist bij wie van de drie, natuurlijk. Hij was ooit danser, hè? Hij heeft echt gedanst in uh, Zweden, in Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, op verschillende plekken ook. Vaak werd hij ook wel weggestuurd in bepaalde landen. omdat hij openlijk uh, homoseksueel was. En dan kreeg hij te maken met de Zedenpolitie. Was hij dat? Dat was helemaal niet opgevallen. Nee, dat heeft echt niet opgevallen <laughs> ook gewoon. Nou goed, hij heeft echt in het groot uur. U... met Koos Postema. heeft hij echt aan uh, de grote klok gehangen... Ik ben homoseksueel. En dat was ja, hij voor was die tijd. een echt, beetje? Ja, hij is echt de eerste die er openlijk vooruit kwam. En daar is echt homo emancipatie heeft hij echt, ja. veel, echt veel aan bijgedragen. En uiteindelijk, ja, in wie van de drie, ja, kwam hij altijd leuk uit de hoek. ...werk voor film en televisie, theaters en nachtclubs in binnen- en buitenland. Was getekend Geeske Kop. Albert, eh, voordat we aan de vragenronde gaan beginnen, heb jij een kennisblik... bij de striptease Nou, als dat inderdaad zo is, dan vallen nou meteen alle een jurken naar beneden. <lacht> Ja, echt... Uh, ja, hij speelde ook een bijrol in... Uh, in uh, wat is het nou van niet met de deur slaan, Ja, zuster, nee, dan was hij dan een homofiele kapper. Ja, 1, 2, misschien 3, is, show. Misschien is dat wel de reden dat altijd mannen denk, mensen denken dat kappers altijd homofiel zijn. Oh, misschien wel door hem. Dat zou zomaar kunnen. Dat zou wel kunnen, Maar goed, het uh, man heeft zoveel gedaan. Hij zat uiteindelijk in 2004, is je overleden, was hij 87 jaar oud. Echt... Uh, nou, die heeft echt wel wat van, leven die gemaakt, van het leven ja, Hij heeft genoten van het leven. Hij was al eerst gewoon getrouwd, hè? Ja. Oh, dat hij is heeft een zelf idee. een dochter. Oké. Okay. Uh, wie ook jarig is vandaag, is dus, uh, Thomas Banghuis, En hij uh, is medeoprichter van de Franse Electroduo Daft Punk. Samen met Guy Manuel uh, de homem en christo En die heeft toen een enorme hit gemaakt, toen de tijd, met, uh, met Lucky. Ik heb Lucky. Ja. Dus uh, ik weet niet of je... Ik heb hem zelf klaarstaan, maar... Ja, goed. Uh, ze, ze begonnen eigenlijk met onder andere dit... Dit is een van de bekendste plaatsen die ze hadden in het begin. Around the world. Echt een heel dom videoclipje van een man met een hondenkop op zijn pak. Waar hij deel opdoen door de stad heen. En dat was dagpunt Later hebben ze nog andere muziek gemaakt. Dit. Faster. Faster, stronger. En het was altijd een beetje onduidelijk wie dagpunt was. Omdat ze nou alles van die helm op hebben. Ja. Ze hebben ook muziek gemaakt van Eric Pryke. Spreek je het volgens mij uit een me. Dit is een oud nummer van uh, Steve Winwood, Waar ze een piek onder hebben gezet. En dat vloeg erg aan. Nog steeds ja, wordt nog hij heel steeds. veel gedraaid. Dus die man... Uh, ja. ja. Goed, maar jij hebt Jolande Keuze klaar zijn. Ik heb wel de... klaar staan, ik heb nog eentje. Dat is een Job Nieuwenhuis. Hij is van 1977. Ja. En die is een zanger. Maar die, uh, die was toen beroemd gewoon door het programma De Bus. En dat had toen in, die, in dat programma kreeg je een relatie. Ja. Met een Antoinette of zo. Maar uh, daar schreef hij steeds van... Uh, Jij bent de Zon. En dat is uiteindelijk een, een, een, uh, een uh, hit geworden. Ja. Hij was er wel uit toen, maar toen. Uh... De bus, ik weet het nog wel, ja. Ja, ja. Dat was een slap aftreksel van Big Brother. Ja. Die bus ging dan reed ergens naartoe. En dan onderweg werd er om die bus hekken neergezet. En niemand mocht bij die bus komen. En dan werd dat weer gefilmd. Nee, nee, wel grappig toch? Ja, ja, je het wat. Maar goed, de Big ja. Brother heb ik zelfs nog gevolgd. Hè? Heb ik zelfs nog gevolgd? Ja, zou wel. 1999. Altijd. Toen vond ik het echt vernieuwend dat alles gefilmd wordt van je. Echt hier Wauw! Maar ja, toen gaan, dat... gaan ze vrijwillig dat doen. Ja, dat is, uh... is helemaal niks. Oh, nou, één ding wil ik even aandacht aan vragen is John uh, Tau. En die speelt natuurlijk inspecteur Moors. Die, oh, okay. uh, die overleed in 2002. Toen was hij nog maar 60 jaar oud. Terwijl hij echt heel veel rollen heeft gespeeld. Waarin hij eigenlijk veel ouder leek. Hij, uh, yeah. hij heeft altijd een beetje teruggetrokken uh, leven uh, geleden. Geleid in een landhuis. 18eeuwse landhuis. Net dezelfde als Moors. Oh. in die serie speelt. Hij had ook allerlei alcoholproblemen, zoals Moors Ook had dus heel veel dingen, daar herkende hij zichzelf in. Hij heeft uiteindelijk slokdank, kank, gekregen. Uiteindelijk weer genezen, en werd hij toch weer ziek geworden. Hij, hij is getrouwd geweest met Sheila Hancock. Die was negen jaar ouder dan hem. Die leeft nog steeds. Die okay. wordt in februari 92. Ze hebben samen nog wel een, een dochter gehad. Dus dat is wel mooi, deze John Tau. En John Tau heeft onder andere ook nog gespeeld in, in andere series. Now, je komt met me voor een minuut. Come on. you think you're the only person who ever lost anybody? Jerry speelt hier dus een heel oude man. Dat hij eigenlijk zelf nooit geworden is. Dat is wel bijzonder. Goed, nou tijd voor die landen. Ja, ik heb hem klaarstaan gedaan. Niet het duurt wel even. de bond. Dit is natuurlijk niet alleen maar Daft Punk. Dit is onder andere Frail Williams en Nell Rogers. Ja, de loopjaar ken je wel. Zeker. combinatie. En dat doet al erg denken aan Happy. Dat was dan al Williams alleen Phoenix.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 all night together De van Daft Punk. is vandaag de de naam al ik even vergeten. Die heb jij nog nog voor de hand, denk ik. Ik heb hem nog bij de hand. Ja, je hebt hem nog Zoals bij de hand. Zoals Bangazer. Bangazer. Bangazer. Bangazer. Marie, 3 januari 1975. Die wordt... Dit jaar wordt die... 40 pas. Ja, 40. 25. Ja, dat nee, 50. De man met de helmen op natuurlijk. En ze waren volgens mij ook tijdens de Olympische Spelen... ...waren ze volgens mij ook in beeld toen. En voor ja. mij, omdat ze zelf voor de muziekwereld hebben betekend, ...zij is natuurlijk overal tevoorschijn gekomen. Dit was Nell Rogers en Frail Williams Die hoorden natuurlijk. En ik zal een funky gitaar... ...een beetje zo'n hoge stem... ...en een beetje een, oh, een beetje een beatje. En dat wordt altijd een hit. Dat zie je ook al een happy. En je hebt nog meer van die platen. Portugal Domain is ook zo'n heel vrolijk plaatje. Wat gewoon in je hoofd blijft hangen. En je denkt, ach, ik ga de dag leuk beginnen. Je nee, gaat automatisch ga je een beetje... Wiebelen met je heupen. En nou ben ik er klaar mee. Toen ja. wat leeft. Nieuws oh, uit Goed, tuinbazen. Uh, uh, dat gaat het over het is een uh, familievoorstelling. De krocht is namelijk weer open. Naar een hele lange verbouwing. Heel veel kosten. Maar goed, de huur schijnt allemaal mee te vallen. Daar waren we, daar waren we tegen aan aan het denken. Jezus, wat voor wat een hoge huur hebben we. Maar dat schijnt eigenlijk om mee te vallen. Hoor ik van landen? Maar goed, het is open. En volgende week gaan ze dus van start met een nieuw programma. Wim Hildering gaat er spelen. 9 en 10 januari. En eh, drie voorstellingen. En daarna ook nog op 18, voorstel... 18 januari. Nog een kindervoorstelling. En die heet De Tuinbaas, waar ik al net noemde. En, en nou ja, goed, Er gaan van allerlei dingen gebeuren. Kijk even op www.theaterdekroch.nl voor het aanbod. Het is Slede een oud. Ik oud. Eh, gisteren heb ik een ja? kaart daar geregeld voor uh, uh, de zaterdagavond. Daar zijn er plaatsen voor, voor Hildering. Ja? Maar die andere twee zijn gewoon al uitverkocht, want de zaal is iets kleiner dan normaal. Huh? En daarom hebben ze het nu in drieën gedaan. Wat En, uh, het, het, maar het is heel leuk, want als je dus, uh, donateur bent, dan krijg je een code en dan kan je dus uh, het zo regelen. Ik ben heel laat, want ik had de brief per ongeluk weggedaan. Ik denk, nou, ik dacht dat het klaar was. Ik heb mijn contributie betaald of zeg maar de donateur. Uh, yeah. Maar uh, het is gelukt. Ik ga er lekker maar, heen volgende week. Maar het blijft in hangen. De zaal is kleiner. Ja, hij is iets kleiner, ja. Oké. Okay. We konden Wacht. er volgens mij iets van 200 in en nu nog 150, maar. Correct me if I'm wrong. Ik weet het niet precies. Maar hij is iets kleiner. En daarom is heel, Wim Heeldering nu ook op zaterdag een middagvoorstelling en een avondvoorstelling. Oh, Oké, okay. ja, je moet het toch wel terugbedienen. Dat snap ik allemaal. En ik ben uh... ook heel benieuwd. Want uh, we hebben ook uh, dan iets van 14 februari of zo. Dan is er een uh, officiële opening. En dan komen er diverse koren zingen. En uh, ons koor... Mag meedoen, maar eigenlijk hoeven we niet per se uh, daarvoor te oefenen. Want je hebt dan het lied van de zee van Gre, die je ooit gema dat gemaakt heeft. Yeah. Van Sandsfort, ik wil je wel bekennen dat ik zoveel van jou hou. En het Sandsfort-volkslied wordt gezongen. En daarnaast zullen er nog wat andere kleine dingetjes zijn. Okay. En ik kijk er naar uit. Ik vind het sowieso leuk om volgende week daarheen te gaan. Nou, grappig. Ja, ik denk dat heel veel mensen komen. Ze het, het gebouw benieuwd. willen bewonderen. We zijn je je denk, zeer denk. benieuwd. Je denkt van hoe ziet het eruit en hoe zit het en. Uh... Ja, nou, dat zijn dingen allemaal. prachtige en, uh, rode voelen. Uh, uh, en hebben gaan even een drankje nuttig gedaan. Ja. Goed, Zandvoort in beeld, uh, in de Zandvoortse uh, te lezen. Het leegstaande pand, de Dovinaar, Dovi Rama aan de boulevard. Heeft vele bestemmingen gehad van een witte markt, skatebaan, wietplantage. Noem het allemaal op. Het is nu al een tijdje vervallen. Het is helemaal niet meer veilig. Je mag ook niet zomaar naar binnen toe. En aan de buitenkant hebben ze toch een beetje opgelukt met allerlei kunst. Dat leuke, uh, uh, noem je dat, uh, foto's erop geplakt. Je denkt, hoe was dat vroeger allemaal? goed, is er een duidelijk plan? Er is geen duidelijk plan voor 2026. Wel is het even leuk om te kijken wat er allemaal op geweest is. In 1969 is, uh, heeft uh, meester F.J. Kranenburg geopend. Was toen de commissaris van de Koningin van Noord-Holland. Uh, was toen 2 miljoen tegenaan gegooid. En het was toen eigenlijk een uh, flipperbassin met uh, in 1977 uiteindelijk zes dolfijnen, vijf zeeleeuwen die uh, leefden daar. geven voorstellingen. Als kind kon je in een in een bootje plaatsnemen en dan werd je volgetrokken door een uh, dolfijn. Dat zag er spektakel ja, uit. Ja, ja, ja. Dat mocht nog. Dat was de grootste in Europa. 1 miljoen liter zoutwater was in het bassin te vinden. En uiteindelijk kwam er ook nog een orka voor de kust. Die spoelde aan. Die leefde nog. Die staat eigenlijk ook nog in het bassin gedaan. Dus uh, nou goed, uiteindelijk, door verlies, moest die dicht. Uh, uiteindelijk is die later in 83 weer geopend. In 88 weer dicht te gaan. Nou ja, goed, het, is, het is een leuk verhaal over deze leeg, leegstaande pand. Dolphy, Rama aan de boulevard. Ah, het is wel, uh, wel jammer dat ze al die tijd uh, deden. Want dan, dan komt de World of Dinos. Die komt nu in het casino. Ja. Die had al lang daar in de Rama wat kunnen doen. Zeker. Maar nu en... is het niet meer veilig, Dus nu kan het niet meer. Maar dat nee, uh, is wel mooi geweest. Dan da, da was het in... in, in... Goede staat gebleven. Ja, zeker het even erg, in het ja, bassin om daar dan van dat soort uh, bizarre dingen in te. Ja, dan zetten. kan je zo'n uh, zwemmende Dino uh, erin doen. Ja, ook zo. <laughs> ja met toch hele grote maar goed, krokodillenbek. Dat is wel helemaal. In de, ja, ja, de entourage is al, al raar. Vertel, wat heb jij nog? Ja, we, we hebben zondag hebben we een groot concert, hè. Het is het uh, Zandvoort, het uh, Nieuwjaarsconcert. Okay. En dat gaat gewoon heel groot worden. En het wordt ook door ons radiostation uitgezonden. Nou. Vanaf twee uur. Dus stem in op dit station via de televisie. Of we hebben ook een app. En gaan, gaan luisteren. Nou, goed idee. Verder is nog Tim Klein. Die doneert een AED aan de KNRM Zandvoort. En deze dorpsgenoot heeft deelgenomen aan een kitevenement van Hoek tot Helder. En het Mag is, ja, dat, is dus, dat heeft hij 18 september al een tijdje geleden gedaan. Dit is nu niet met dit weer is op het uh, zee geweest. Maar op 18 september deed hij dus mee aan een kitesurftocht... van 130 kilometer van de hoek van Holland naar Den Helder. Langste de, uh, Downwinder heet ze dat. Dat moet je dan in één dag doen. En hij heeft het meeste geld opgehaald voor de Hartstichting. Dat staat er dan vast aan geknoopt. En uiteindelijk krijg je daar dan ja, zo'n AED, maffe prijs... En deze eigenaar van een aluminium botenbedrijf, deze Tim Klein, dacht bij zichzelf: wat moet ik met zo'n ding thuis? Daar ja, komt misschien beter. Nou, wil niet meer. Die loopt steeds weg als ik eraan kom. <laughs> ik, wil hem, ik wil hem gewoon een keer uitproberen. Maar ja. kom nou! De grote kans dat ik dat ding kan uitproberen is natuurlijk bij het KNRM. Hij zegt: nee, zonder gekheid. Ik hoop in godsnaam dat hij nooit gebruikt gaat worden. Maar het is wel een bijzondere donatie. En zeer welkom blijkbaar. Ja, natuurlijk. Goed, dat zover de zandwoords berichten. Tijd voor muziek. Oh, even een moment van rust. Even bijkomen naar oh, al die, die drukte. Ach, kennis is ook een aanslag op het lichaam. lichaam. Niet voor iedereen. Nee, dat zag je op de camera al. Will they say time waits for no one dear. And it takes near death to show one But time. Dank je, Over de stoel. Ruim toch wel een beetje naar rook, naar bier. Een beetje schrale geur in je denkt, deze, wat was het is er afgezet. My morning jacket. Zeker. Time, wait for no one. Oh ja. Het gepraat over tijd. Je you telling me you built a time machine of DeLorean? Zeker. Tijd spreekt altijd tot zich, hè. Het was disconcerting to see the sun arc in less than a minute. ...to see a snail race by. Ja, scene uit, de time, uh, uit de film The Time Machine... Ook ...uit de jaren zestig, dat spreek altijd door de verbelding. Goed, uh, ja, dat ging over uh, Time Waits for No One... ...over de My Morning Jacket-Hippudubak-leven. Ik had nog wat geschiedenis staan. Altijd leuk om er even over te hebben. Ja, over de landing van de uh, nasa uh, wagentjes De robots die ze in 2003 de hemel inschoten... Het was ergens in december. Uiteindelijk kwamen ze aan... Op 3 januari 2004. En het was heel spannend. Zal het overleven als ze het echt maar op Mars terechtkomen? Now six minutes, 37 from entry. Still ja hoor, het is gelukt. En het grappige is, ze hebben later een animatiefilm van gemaakt. Voor awesome. het nou precies gebeurd is. Hoe ze zeggen met deze kleine robot wagentjes op... Ja, op het, de, de surfers van de Mars hebben kunnen laten landen. Daar hebben ze hele grote ballonnen omheen gemaakt. En dat zegt de bouncing, dat zegt hij ook. Ze stuiteren echt letterlijk met een grote ballonnen op, de, op het op de de, Maanlandschap. Op op en uiteindelijk komen ze neer. En daar heeft deze Spirit Rover onder andere foto's gemaakt. Er zijn heel veel foto's van ook net ge gekomen. Ik heb er zelfs een hele grote foto van op boven mijn dessert hangen. Uiteindelijk hebben ze daar een doel gehad: op zoek naar water. Maar ik heb nog steeds dat ik denk. Hoezo heb je bereik om, om die beelden door te zenden? Ja. Ik snap dat niet. Nee. Nee, dat is echt een vrouwding. Die snappen dat nooit. Snap jij het, het, het wel? Het, nee. het duurt gewoon heel lang. Met vertraging erop komt het dan hier op aarde aan. Ja, het is bijzonder ook. Gewoon wat voor materie hangt daar dan. Ja, dat het wel kan doorgeven. Ik weet het ook niet. Maar goed, uiteindelijk hebben ze een daar... Een hele grote gestopt. toren. Ja. Wat de mannen wel meer doen. heel hele grote torens bouwen. Maar goed, uiteindelijk zijn er twee wagens naartoe gestuurd. Die hebben daar best wel een lange tijd rondgereden. Langer dan ze verwacht hadden. Uiteindelijk is de verbinding verbroken. Uh, en uiteindelijk, dat was in maart over twee jaar later is de maan uh, is de verbroken. Ze hebben daar water gevonden bij een of andere krater. Daar vonden ze water, want dat zagen ze in het. Ja, in het uitsleten van het rots konden ze zien dat daar water heeft. Oh, hij heeft stond. gestroomd. Oh, hij heeft iets... gestroomd. Ja, ja, ja, ja, ja. Hebben ze er leven gevonden? Nee, daar hebben ze niet echt naar gezocht. Ze hebben echt water gevonden. En ja. uh, er was heel weinig. Uh, uiteindelijk, ja, dat is wel jammer. Ze hebben wel daar een rotspartij gevonden die ze ook op aarde hebben gevonden. Dus die is van Mars uiteindelijk toch hier op aarde terecht gekomen. Zelfde materie. Dus dat is interessant oh, um, apart. om te kijken van. ja, ik ja. zit nou net te denken van, ik hoorde laatst dat. Ja? Maar dat was volgens mij van die Peter Pannenkoek, dat hij dat dus zei... dat het musk daar een paar atoombommen wil laten ontploffen... waardoor je dan uiteindelijk een dampkring zou gaan krijgen. En ja. dat je daar dan misschien dezelfde omstandigheden... maar ja, dan zit je wel op een radioactieve planeet. Ja, dus ik weet niet wat wijsheid is. Zij moeten daar, geloof ik, uh, stikstof op gang brengen of zo... waardoor een, ja, een soort uh, een beschermlaag om de, ja, om de dingen wordt uh, Ja, nu. een soort uh, ja, wat je rond de aarde ook hebt. Ja, een uh, dampkring moet gemaakt worden, want ja, uiteindelijk... Uh, ja. Ja, overdag is het gigantisch warm. En s'avonds is het heel erg koud geloof ik. Ja. Dus dat, dat is, zit niet een constant in Constantin eigenlijk. Nou, wat zit hier nog door? Ja, ik, ik heb nog wel weer. Er is een. Uh, in Amsterdam is er een jongen geweest. Uh, en die heeft dus vorige week gewoon een mutsje van een jongetje van één jaar gestolen. Oh. Dat is toch heel erg hoor? Dat ja, kan irritant zijn, hoor. Dat is nog een stadsplein ergens in, uh, in Amstelveen. Ja. Maar de, de verdachte die uh, of wie de politie niets meedeelt, die is verhoord. Hij is dus uiteindelijk gevonden. Want hij was ook al bekend bij de politie. Hij jat altijd mutsjes van het eenjarige. Ik weet het ook niet hoor. Ja, ja. Maar het is wel een apart verhaal. En uh, hij krijgt een passende straf. En de uh, officier gaat uh, tegen die tijd nog uh, een straf vorderen... die recht doet aan de leeftijd. Ik denk dat dat jongetje misschien wel... Uh, als we het hebben over passende straffen... Dus niet, niet in het brandwondencentrum moet zijn... maar dat hij dan maar op een peuterdagverblijf moet gaan werken. Jazeker. Ja, de, de, Verplicht. Denk, die kinderen kunnen ook vervelend tegenover elkaar zijn. Hoor, ja, kinderen. daarom. Je zal hem leren. Je zal hem leren, kan je nog meer pesten. Gewoon, zeg ja. maar. moet oh, ja, je ja, ja, een mutje ja. afpakken. Ja, het is even te vroeg dat nog om te, al elkaar al. te pesten. Het is nog te ja. vroeg om te pesten. Ik moet je laten doen. Als je echt op jouw leeftijd zijn, dan is het leuk om elkaar een muts af te pakken. Ik heb ook gisteren hebben we ook een sneeuwbal-effect uh, ja, dus gegooid. Toch altijd dat meisjes plagen kusjes vragen. Hè? Dan krijg je dat. Ja, ja. zeker. Dat nou, hoor je niet als het, meer. Als ik hierbij blijft, een mutsje afpakken, vind ik het helemaal niet erg. Maar laten we daar ook werkelijk bij blijven. Dan, hè. Gewoon lanceren met vuurpijlen, dat vind ik net even te ver gaan. Ik ben wel een waar die komt. Ik denk dat mijn zoon het wel weet. Ik ga het eens vragen. Die is. Uh, ja, precies.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 Bizarre bent, maar toch wel leuk. Soms maken ze een gangbaar plaatje. Meestal is het, uh, ja, punk, rock, opstandig. En dit is een geinig plaatje, die heet um, Uno 2, die Viagra Boys. Zeker, ik weet niet of ze pillen gebruiken, maar... Uh, ja, de naam komt al van iets dat je denkt van s'avonds. Dat je denkt, oh ja, dat kunnen we ook wel doen als een groep staan. Goed, het is kwart voor tien hier bij Toebakleef Leeft Langzaam. Wordt het uh, licht in Nederland en het is extra licht omdat er sneeuw ligt. Dus mocht je nog op pad gaan, kijk, uit, Want het kan wel eens glad zijn. Ja, als het, ja, ik word er helemaal niet vrolijk van. Nee, goed, ga lopen dan. Je hebt een klein stukje. Ja, ja, ik vaard. heb gewoon extra wielen aan mijn uh, voertuig. Dus uh, ja, is nee, gewoon even nee, concentreren. Ja, aan je auto. Ja, zeker. <laughs> ja, er is in Amerika echt iets heel apart gebeurd... Want er was een man en die had dus een nieuwe nier gekregen. En nou, hij was helemaal dolblij. En uh, de operatie slaagde. Vijf weken later ging het mis. Hij kreeg last van hallucinaties, verlammingsverschijnselen, slikproblemen. En niet veel later overleed hij. Ja, de artsen stonden voor een raadsel. En testen wees uit dat de man was gestorven aan hondse dolheid. Huh? Maar hij was helemaal niet in contact geweest met de wilde dieren. En toen ging ze naar de orgaandonor. En toen bleek dus dat die man... Hij was overleden na nou wat leek op een hartstilstand. Uitnavig bij de familie bleek echt dat er meer speelde. Twee maanden voor zijn dood had de man zijn in de schuur een kitten gered van een agressief stinkdier. En hij, had, hij ging het gevecht aan wist het stinkdier bewusteloos te slaan. Maar liep erbij een schrampje op zijn scheenbeen op. Oh, ja, ja. En omdat hij niet gebeten was, zocht hij er niets achter. En uiteindelijk uh, blijkt dus dan dat het stinkdier waarschijnlijk besmet was met rabies. En zo zie je dat die, dat, dat, dat, dat, die hondsdolheid virus dat zat dus gewoon in, in zijn nier en dat heeft... En die is getransplanteerd en die man is gewoon dood. Is... Gewoon een beetje zonde, hè? Met je zonde, alles ja, dood. Een duidelijke kettingreactie. Jezus. Dus dat leermaak besmet het stinkdier. Het stinkdier besmette de donor via de, uh, een krab. Ja. Een kras. En de donor besmette via zijn nier de ontvanger. Maar goed, is niemand even, heeft even een test gedaan bij zo'n nier of zo. Je kan nee. in die nier iets vinden of zo. Je moet... Nee, die papierwinkel nee, nee, nee, ja. die eraan vasthangt ook. Wat een wat Maar een er was gelukkig nog goed nieuws. Want er waren nog drie andere patiënten. Ja. Die kregen een van dezelfde doel. Ja, precies. Die zijn op tijd gewaarschuwd. Ze zijn direct behandeld en verkeren buiten levensgevaar. Dus die kregen alsnog een shot tegen onze dolheid. En dat is pas de... Uh, de vierde keer sinds 78 dat ons dolheid via een orgaantransplantatie is overgedragen. Pas, pas de vierde keer. Ja, oké, okay, dus nee. het is al drie keer gebeurd. Gelukkig. Nee, dus, ja. pas vier keer gebeurd. Ik, maar wat een verhaal hè? Ja, zeker. Bijzonder. Nou goed, nog even terug naar 1964. De Beatles verschijnen voor het eerst op de Amerikaanse televisie in Jack Parr's show met een clipje. En daar zei je: "ik Oh leuk, deden ze daar een optreden. Ja, zeker. Maar deze man keek er toch wel heel kritisch naar. De Beatles zijn een extraordinary act in England. I think it's the biggest thing in England in 25 years. And actually the music is rock and roll. Now we've never in my zeven years at NBC ever on een Tonight show, on a show ever had a rock and roll act. But I'm interested in the Beatles as a psychological sociological phenomenon. And uh, I want to show them to you tonight first time what it looks like in an audience in England uh, when the Beatles are about to perform. En dan zie je dus de Beatles optreden en uiteindelijk zeggen we maar, na het videoclip uh, roept hij dit. Finally, risen to our cultural level. Ed Sullivan's going to have the Beatles on live uh, in February. And we are only our interest was just showing a more adult audience that usually follows my work: uh, What's Going On in Engels? We moeten even kort verklaren dat hij zegt van, ja, wat een gekkigheid zegt. Die Beatles. En dan liet ze natuurlijk videoclips zien waar die vrouwen helemaal gek werden geworden ja. En hij keek daarna zo van. Wat een overdrevenheid. Is dit echt een nieuwe rage? Nou, ik hoor het helemaal niet. Maar goed, het is <laughs> dus wat anders dan later de Oezanne in Bieska. een speller, die man. Ja, want later werd het toch wel heel groot. En uh, kwamen, kwamen ze in andere shows iets anders tevoorschijn. Nou goed, even de laatste plaatjes voor 9 uur na 10 uur straks. Goedemorgen, Zandwoord. Mensen zijn al aanwezig. En bereiden zich voor voor een bommetje volle show natuurlijk. Kijken we even naar het laatste album van The Charlatans. En die zijn een en al liefde. We are love. We hebben een nieuw album uit, het We Are Love. En dat zou te mooi zijn. Iets meer liefde in de wereld zou mooi zijn. En uh, gisteren hoorde ik weer een, uh, zag ik weer een nieuwe serie op um, Netflix. En dat zat een oud plaatje van de Charles in. Uh, The Only One I Know. Dat is gewoon een geinig plaatje. Misschien nou, wel het terug om te halen. Goed, uh, vandaag begin ik de K Telegraaf te lezen. Dat gaat over Henk Hendrik, die al voor de derde keer naar Oekraïne gaat. Heel verslag van wat hij meemaakt in de loopgraven. Dat is niet misselijk. Gewond geraakt bij min uh, 15 graden en uiteindelijk dan in zijn rug geschoten worden... Eh, beschrijven van drones die overkomen... en daar niet op kunnen reageren... want zodra je daarop schiet... dan komen er nog mortier, in je ja, loopgraaf in. Het is een bizar verhaal wat hij daarmee maakt. Ratten in zijn, uh, in zijn rugtas waar de eten in zit. Nou, het is echt, eigenlijk gewoon... Uh, Wereldoorlog, de Eerste Wereldoorlog. Dat is het eigenlijk gewoon wat hij meemaakt. Ja. Hij is al drie keer geweest. Het is de derde, derde keer dat hij daarheen gaat. Hendrik is niet zijn echte naam. Want hij denkt van ja, straks horen ze mijn achternaam. En Russen komen daar altijd wel weer achter. En die gaan dan ja. weer mijn familie lastigvallen. En dat is gewoon een Nederlander. Die daar, vroeger uh, oh, ja, maar... militair was. En uiteindelijk daar uh, geen zin meer in had. Maar uiteindelijk hoorde hij Zelensky oproep doen. Van willen meer mensen strijden? Graag. En hij heeft zich dus al Hij strijdt echt? Ja, hij is echt in de loopgraven. Okay. Hij is niet zo vaak voor in het front geweest. Dit is de eerste keer dat hij echt helemaal vooraan loopt. Maar wat hij meemaakt, het is niet, uh, niet misselijk. En, nou, binnenkort gewoon maar uh, Oekraïne opgeven. Uh, laat Trump dat allemaal maar regelen. En dan is gewoon de Oekraïne gewoon ja. allemaal bij Rusland af, ja, ik, afgelopen. Ik, ik, Dit was met die Palestijnen. Gooi er een atoombom op en dan is het ook klaar. Ja. We hebben helemaal geen ruimte voor verliezers, We willen alleen maar winnaars. Dus misschien moeten we die steek door. gewoon doormaken en dan ja. Ja. Nou ja, Je hebt natuurlijk ook die twee gasten die met die patatkar... En die hebben ook locomotair, ja, ja, het heet Patatje ja. Oorlog. Ja. En die, uh, die zijn dus wel met name toen en bekend. Dus ik weet niet uh, of die nou daar extra gevaar door lopen. Maar die zijn wel zeer in de mineur. Want er waren echt mensen waarmee, die, die zij werkten daar. Ja. Die hun hielpen. En ze hadden een soort Holland House uh, opgericht ja. en zo. Ja. En, uh, maar maar dat, uh, dat dan ook onder vuur is genomen. Dat er gewoon goede vrienden van hun inmiddels... Die zijn toen om het leven gekomen. Dus die waren er helemaal ziek van. Maar ze gaan toch door. Ja. Ondanks dat het thuisverand zegt uh, van... Ga nou maar op, hoor. Ja, jullie zijn nou helden. Ja, ja, ja. Ik wil wel graag dat je thuis komt weer, weet je. En dat snap ik heel goed. Ja, het is een, is een, is een maffe maf maf situatie waarin we in terecht zijn gekomen. En Trump die laat echt, ja, echt zien van... Ja, sorry, maar we hebben helemaal geen ruimte voor verliezers. En die wil gewoon echt ja. op een andere manier het oplossen. En dan gewoon maar nou ja, de Oekraïne gedeeld afstaan. De Gazestrook gewoon maar klaar. En dan uh, door met het gewone leven. Maar dus. ik wil nou even gewoon terug naar de tijd van nu. Nou. Kerst is voorbij. De boomen oh, we gaan weg. Nou, Denk ik, degene die nog een echte boom heeft. Maar het is dus woensdag 7 januari kan je dus je oude boom inleveren bij Spaardenlanden. Bij de remise van 1 tot 5. Bij het schuitengat van 1 tot half 4. En bij Bentveld-Bramelaan ter hoogte van de Bodaan ook van 1 tot half 4. En kinderen tot met 15 jaar ontvangen per boom 50 eurocent cent en een loodje. Okay. Hier maken ze, hiermee maken ze kans op een cadeau van 10 euro. En wie ouder is dan 15 mag natuurlijk je boom inleveren. Maar laat je kind het maar even doen, want het, uh, je weet maar nooit. En uh, op donderdag 22 januari wordt, uh, wordt bekendgemaakt op de website van Spaarlanden... welke loodjes uh, dus een bon hebben gekregen. En uh, door deze bomen dus in te leveren wordt voorkomen dat ze gaan rondzwerven over straat. En omdat de kerstbomen gescheiden worden ingeleverd... kunnen ze ook worden verwerkt tot compost- en houtsnippers voor in de energiecentrales. Er is helaas geen plek waar je de oliebollen in kan uh, leveren. Want er schijnt dus in het land ergens in een bos enorm veel oliebollen gedumpt te zijn. Ik weet oh. niet of je dat... Heb je dat niet meegemaakt? Nee, ja, oké. Okay. Maar het waren nog niet een paar, hè? Dat waren er gewoon duizenden. En ze dus schijnen levensgevaarlijk te zijn, de krentenbollen, voor honden. Oh? Ik, ik, ik, ik heb idee. hoezo? Is het dan niet gevaarlijk ah. voor ons? Ik ja. heb er één opgegeten afgelopen oud-jaar. Oké, okay, ja, ik, pas geleden hoorde ik van mevrouw. Die was ook ergens langs gegaan En daar kwam ze binnen en daar stof, lag echt... Honderden oliebollen, weet je wel. Dat zijn we die mensen die bakken dan voor de buurt. Ja. ik, ah, hopelijk heb je met je goed contact met de buurt. Want dat moet allemaal wel op. Ja. Dus, maar deze lukte het dus niet om op te maken. Oh, die hebben ze oh, gedumpt. Die hebben ze gewoon gedumpt. Zo we hebben het dader. Toe. Zeker. Nou goed, ik zou zeggen, maak er een mooi weekend van. Dit ja, was de eerst, eerste en... aflevering in uh, het nieuwe jaar. En ja. uh, alle voornemens. we zullen eens kijken waar het, uh, waar het schip stond. Many more to come. Dus zeker. Tot we volgende wat... week. Ja weer Zie Zitten die gasten er nog steeds? En Marco. Nee. En Marco. Oh ja, kom terug. Kijk, okay. laatste plaatje voor uh, tien uur. straks dat tien. een goede blijf blijven luisteren. De beatjes hier. Touch is